2 uur het NOS Journaal Eva de Jong bij winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken om de slachtoffers van het bloedbad van gisteren te herdenken. Het winkelcentrum is nog altijd afgezet met lint. Forensische experts zijn de hele nacht bezig geweest met het onderzoek naar de schietpartij. In de loop van de nacht zijn alle lichamen uit het winkelcentrum weggehaald. Bij de schietpartij kwamen gisteren zes mensen om het leven. De dader, een man van 24, pleegde daarna zelfmoord. De gemeente geeft over een uur weer een persconferentie live te horen op deze zender.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 Nederland is zeer teleurgesteld dat de IJslandse bevolking het akkoord over Ice safe heeft verworpen. Het is niet goed voor IJsland en niet goed voor Nederland, zegt minister de Jager van Financiën. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. IJsland blijft verplicht ons terug te betalen. De tijd van onderhandelen is voorbij, al dus de jager. Ook de Britten noemen een gang naar de rechter onvermijdelijk. Bijna alle stemmen van het referendum zijn geteld en 59% van de IJslanders heeft tegengestemd. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank iSafe. Met de iSafe-deal is een bedrag gemoeid van 3,8 miljard euro. En volgens het plan zou IJsland tot 2046 de tijd krijgen om de schuld terug te betalen. De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Wilson Chabet. Hij finishte na 2 uur, 5 minuten en 26 seconden. Chabet liep in de laatste 700 meter weg van zijn landgenoot Kipruto... die tweede werd. Beste Nederlander is Koen Rijmakers. Hij deed 2 uur en ruim 13 minuten over de marathon. Het weer vol op zon met temperaturen tussen 13 graden op de wallen... en 21 in Limburg. Ook morgen zonnig en warm, daarna wisselvallig en fris. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort Amsterdam... staat bij Muiderslot in beide richtingen een file van 3 kilometer.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 De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder van je middag. Het is vier minuten over twee. We zijn er tot zes uur met veel voetbal in de Eerdivisie. Het gaat erom. Het is spannend. Twente, Roda, Ajax, Groningen en Utrecht, Feyenoord beginnen om half drie. En vanaf half vijf zijn we ook nog bij PSV tegen Heerenveen. Het is ook al een prachtige andere sport vanmiddag. Wat te denken van de helft van het Noorden. Parijs-Roubaix al in volle gang. De halve finale Challenge Cup. De Nederlandse Handbal Academie gaat uh, spelen. Uh, de bekerfinale bij het volleybal. OZ Bloemenal uit de hockeycompetitie. Zwemmen om de Swim Cup. Maar natuurlijk ook drie kansen op een medaille. Tweemaal zonder Zonderland, Rek en Brug en eenmaal Wammes op sprong. Dan hebben we het over het EK-turnen. Mocht er een nieuws komen vanuit Al van der Rijn, dan hoort je dat vanzelfsprekend ook hier op Radio 1. We beginnen deze uitzending met het ontslag van Louis van Gaal bij Bayern München. Dat heeft de club zojuist bevestigd. Jack van Gelder heeft het allemaal een beetje gevolgd. Jack, goedemiddag. Goedemiddag. Komt het nou eigenlijk als een verrassing het plotselinge ontslag van Van Gaal daar bij Bayern? Nou ja, het, het vreemde is natuurlijk dat er uh, nog vrij recent werd gezegd, hij maakt dit seizoen af. Het contract dat tot 2012 zou lopen, dat eindigen, beëindigen we in uh, goed onderling overleg aan het eind van dit seizoen. Maar het blijkt toch dat uh, de paniek bij Bayern redelijk groot is. En dat men zoiets heeft van, ja we kunnen misschien in die laatste wedstrijd toch een soort bevrijding voor de spelers uh, verkrijgen. Door uh, het weghalen van de druk die uh, de spelers toch altijd oplegt. Maar het komt lichtelijk paniekerig over en aan de andere kant is het zo dat uh, de komend weekend de wedstrijd is tussen Bayern Leverkusen en Bayern München. En daar zit bij Bayern Leverkusen de komende trainer op, uh, op de bank. Misschien dat men er zoiets heeft gehad van uh, ja, laten we geen rode lap voorhouden of wat dan ook. Maar het is, het is uh, niet onverwacht want het is toen weer uh, gelijkspel geweest tegen Nürnberg. En bij een zou wel eens uh, bijna alles kunnen gaan mislopen. Ja, we staan nu vier in de Bundesliga. De eerste drie die komen in aanmerking voor uh, Champions League. Dan nou gaat Andries Jonker het overnemen voor de komende vijf wedstrijden. Jonker geeft toch dezelfde denkwijze als van Gaal. Ja, maar hij heeft, hij heeft wat minder, uh, dat, dat heeft hij wel. Maar Van Gaal is gewoon toch nog een st uh, stuk dwingender. Ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet helemaal. Uh, ik begrijp het zowel niet van Jonker. Dat zal hij ongetwijfeld goed hebben overlegd met, uh, met Louis. Van, uh, kan ik dan wel blijven? Uh, ik denk dat Louis heeft gezegd, ja, blijf nou maar gewoon. Want hij heeft in het verleden ook nog wel gezegd... Jonker is mijn ideale opvolger. Nou, dat gaat me een beetje ver. Maar uh, Jonker uh, en Bayern München vind ik eigenlijk een geweldige mismatch. Want uh, daar zie ik nou niet echt een power, uh, power man. Maar ik denk dat hij de lijn wel doortrekt, maar in ieder geval de, de, de belasting, het de, de dringende van Vergaal Gaal, in ieder geval mist. En dat zal die groep nodig hebben. Het kwam door via de Duitse media, nu dus ook via Bayern. Heeft Van Gaal zelf al ergens iets laten horen? Nee, het enige wat ik weet via via is dat hij zo snel mogelijk richting Portugal gaat en, uh, en lekker uh, in van vader de Lobo, waar hij in huis heeft, uh, gaat zitten om even van alles af te zijn. Maar wat blijft staan is, uh, en dat, dat herhaal ik nog maar is, ik denk dat Van een van de alle, allerbeste trainers is die er in de wereld rondloopt, maar als mens gewoon heel moeilijk is en uh, dat hij ook heel vaak... Een, een groep uitperst, en dat er dan gewoon ook helemaal geen vocht meer in zit. Dat er dan geen rek meer in zit. En dat schijn je dus nu ook bij Bayern aan te treffen. En dan moet je gewoon even iets anders doen, zodat er een beetje lucht in de band komt. Dankjewel, Jack van Gelder. Mocht er meer nieuws komen met betrekking tot Louis van Gaal... en zijn toekomst en de reden van het ontslag. Dan hoort u dat later in Langs Lijn. Dank je, Jack. Gaan we volleyballen. Dat is iets heel anders. Ik hoor de toetertjes al. De bekerfinale loopt al een beetje richting het einde. Maar de tip? Ja, nou ja, nog twee puntjes voor Dynamo en dan is het alweer voorbij. En het zou zo mooi zijn geweest als het een echte finale was geworden. Zo'n eentje die dan eindigt in 3-2 en zo'n vijfde set die spannend is. Maar dat gebeurt er allemaal niet. Dynamo heeft de tegenstander Langhenko Volley vanaf het begin bij de keel gegaan. In de eerste set was het nog een beetje spannend. Maar daarna ja, is uh, Langhenko Folli gewoon volledig machteloos tegen Dynamo. En zo gaat Dynamo dan alsnog die prijs pakken die ze wilden dit seizoen. Ze wilden natuurlijk kampioen worden. Maar haalde de finale om het landskampioenschap niet. Dit moet dan de soort vervanger gaan worden voor Dynamo deze beker. Een soort troostprijs zoals ze het zelf ook zien. En ze staan nu voor met 23-18 in de derde set. Waar Dynamo het Apeldoorn de eerste twee sets al won. Terwijl Orion nu mag gaan serveren door een van die Britten in dat team. Het is ook een team gecoacht door een Brit, Joel Banks. Die ook een paar van zijn landgenoten in dat team heeft. En aangevuld met een aantal Nederlanders. Die service gaat dan in het net. Ja, het is tekenend voor wat er gebeurt aan de kant van de Doetinchemse ploeg. En dat betekent 24-18. Het setpoint en tevens matchpoint voor Dynamo hier in de Topsporthal in Almere. Om de beker binnen te gaan halen. Er hangt zo'n mooi spandoek hier. Vier op een rij. Want de laatste drie jaar won die. Dynamo de beker. Nu moet de vierde komen, maar hogendoorn serveert dan uit. 24-19 is het dan. Matchpoint blijft natuurlijk staan op het scorebord. Ook op de service aan de andere kant bij Langhenkelvolley. Notabene door een man die nog speelde een tijdje geleden bij Dynamo, Badjan van der Mark. Die komt wel over het net. Nu dan de mogelijkheid voor Dynamo om het af te maken. En, nee, nog niet. In tweede instantie ook niet. Aanval dan voor de ploeg uit Doetinchem. Voor de tegenstander met Komen. Goed verdedigd bij Dynamo. Maar die bal komt wel weer aan de andere kant van het net terecht. Nog maar een keer een mogelijkheid. En dan weer een punt voor Langhenkel volley De ploeg ook bekend als Orion uit Doetinchem. En die krabbelt zo puntje voor puntje toch nog een beetje terug in de slotfase van deze wedstrijd. Of deze zet misschien wel als ze we nog helemaal terug kunnen komen. Maar dat lijkt me wel heel erg steek. Want nog steeds dat matchpoint voor Dynamo. Nu bij 24-20. Opnieuw op de service bij de tegenstander, bij bart van der Mark. Die moet risico nemen in zijn service, anders komt er meteen een aanval. Nu komt die aanval voor Dynamo. Kan die goed uitgevoerd worden door Hogendoorn. En daar is de beslissing. De ploeg van Redbad Strikweda, Dynamo uit Apeldoorn... pakt voor de vierde keer op de rij de beker. Met 25-20 eindigt het in de derde set. Een afgetekende 3-0-overwinning, daar zal niemand wat van kunnen zeggen. De beker hier in Almere is voor Dynamo. Gaan we weer even terug naar Rotterdam. U hoort zojuist al bij Omroep Max, de 31ste editie van de marathon van Rotterdam. werd gewonnen door Wilson Chebet. Helaas niet in een nieuw wereld gekomen. Maar Andy Houtkamp, was het wel een mooie marathon? Ja, maar een marathon, zeker die van Rotterdam, is uh, altijd eigenlijk mooi. Zeker de laatste 15, 20 jaar. Want het is een van de topmarathons van de wereld. Wilson Chipet gewonnen. 2.05.27 is natuurlijk een uh, fantastische tijd. hoor Het is de snelste marathon dit jaar gelopen. Tweede plaats Kibrutu. Om die twee ging het in de laatste paar honderd meter. Toen uh, zette Wilson Chabet even het gas erop en liep weg bij Kibrutu. Uh, Kibrutu werd uh, tweede in 2.05.33. Op de derde plaats De Chaza. En uh, het grote probleem van vanochtend was dat het uh, te zonnig was. Dat kan ook. 15 graden. Er was iets te warm, een graad of drie te warm om een echte toftijd te realiseren. Dus een parcoursrecord of een wereldrecord. Uh, Nederlanders. Eén heeft het heel goed gedaan. Eén is teleurgesteld. De teleurgestelde is Koen Rijmakers. Hij werd achtste in 2013-41. Hij wilde onder de twee uur en tien minuten lopen om zodoende zich te kwalificeren voor Londen, voor de uh, marathon van uh, de Olympische Spelen van volgend jaar. Maar wie het wel heel goed heeft gedaan is Hilda Kibet. Een prachtig persoonlijk record. Zij werd bij de vrouwen tweede achter de Keniaanse Ongori. En die 2-24-25 was niet alleen een prachtig persoonlijk record van zo'n twee minuten uh, beter dan haar vorige beste tijd. Maar ze heeft zich ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Londen. En dat is uh, mooi en goed nieuws voor Hilda Kibet, de Nederlandse. Gaan wij het hebben over de Formule 1. U moest er vanochtend een beetje vroeg voorop staan. Ze zaten in Maleisië. Maar uh, die man van ons, Ronald van Dam, die blijft er voorop. Of, of hij staat er vroeg voorop. Maakt niet zoveel uit. Ronald, jij hebt het ongetwijfeld gezien. Tweede race, uh, Formule 1 seizoen. Is Formule 1 seizoen al voorbij bijna eigenlijk, qua uitslag? Uh, ja, ik snap je vraag. Nou, daar is het nog wel een beetje te vroeg voor, want er volgen nog heel veel races. Maar als je bedenkt dat de winnaar Sebastian Vettel vorig jaar na twee races pas op 12 punten stond. En nu al 50 punten heeft, want hij heeft dus weer gewonnen. De maximale buiten heeft hij dus na twee races. Dan begin je toch wel een beetje te vrezen. Plus het feit dat hij vandaag eigenlijk nauwelijks dat kersysteem tot zijn beschikking had. Dat is eigenlijk het systeem waarbij de energie die vrijkomt bij het afremmen gebruikt kan worden als extra pk's. Ja, dat werkt bij Red Bull op een of andere manier niet heel erg goed. En hij kon het op een gegeven moment halverwege de race ook niet meer gebruiken. We moesten er dus ook nog wel hard voor werken voor die zegen. Maar hij is op dit moment gewoon de beste coureur met de beste auto. Dus uh, uh, ja, uh, nou, Nederwereldkamp is nog niet bekend, maar uh, ja, het ziet er wel goed uit. Overmacht is uh, groot, uh, ja. maar de tweede rijder van zijn stal, die doet het beduidend minder, hè? Ja, die had dus ook dat cash-systeem yeah. niet als beschikking, eigenlijk al vanaf de start niet. Dus die werd ineens door iedereen voorbijgeblazen Die begon de race als derde en vond zichzelf dus ineens, Mark Webber hebben het over, op de tiende plaats terug. Dan is het nog wel knap dat hij via vier stops, om het allemaal iets anders te doen dan de rest, nog op de, op de vierde plaats belandt. En hij had bijna nog de derde plaats te pakken, want in de laatste ronde zat hij vlak achter Nick Heidveld met de Renault en uh, maar goed het werkt bij de vierde plaats en dan kan je zeggen dat de schade meevalt voor de uh, Mark Webber maar uh, ze zullen bij Red Bull daar wel iets snel op moeten gaan vinden want ja dat maakt toch nog weer zo'n 0,6 0,7 seconden per ronde uit en uh, dat kunnen ze toch wel goed gebruiken in de strijd met met name de McLarens en en de Renault, in dit geval van Nick Heidfeld. Want dat was voor mij ja, vandaag weer de grote verrassing. Ja. Dat was echt een verrassing, hè? Dat hij als vervanger daar zo hoog eindigde. Ja, ja, verrassing. In die zin, ze hebben een snelle auto. Dat heeft Vitaly Petrov, de Russe, twee weken geleden in Australië ook laten zien. Toen hij derde werd. Heidfeld te elf uur natuurlijk als vervanger opgetrommeld van ja, de onvertanelijke Robert Kubica. Vanwege dat rally ongeluk. Uh, en dan doet hij het gewoon heel erg goed. Hij heeft twee jaar geleden was hij hier met PMW, uh, ook al uh, stond hij op het podium, was hij tweede in Maleisië, dus uh, hij heeft wel wat met deze baan. En hij werd dus uh, derde achter uh, Jensen Button, die de eer van uh, McLaren hoog hield, die gewoon een uh, strakke racer heet. We hebben dus vierde en dan ja, het beste Ferrari-coureur was uh, Felipe Massa, omdat uh, Fernando Alonso, de Spanjaard van Ferrari, zo onverstandig was om in de slotfase nog even tegen Lewis Hamilton aan te rijden. Ja. Uh, krokte samen om de derde plaats en dat kostte Alonso een nieuwe voorvleugel en Hamilton zijn banden die gingen al niet meer zo lekker, dus die. Werd slechts zevende, dus die zal niet met heel veel uh, plezier terugdenken aan deze Grand Prix van Maleisië. Eén vraagje nog. Want ik lees altijd nog veel interviews met de heer Schumacher. Want ja, het blijft oh, natuurlijk oh. een groot name. En dan lees ik elke week: let op, wij komen eraan. Ja, dus ik, ja, let, ja. ik let elke week op. Moet ik opblijven? Letten moet ik daarmee opbouwen, langs Dat doe je ook heel erg goed. Maar nou nee, je kunt het wel blijven <laughs> doen. Maar ze geven nu ook wel toe dat ze, ze, ze missen Race pace, Dus eigenlijk is die auto. In de kwalificatie gaat het toch wel, maar in de race uh, leggen ze het gewoon af tegen de rest. En ze zullen we toch wel heel goed moeten gaan kijken wat de rest doet. Bijvoorbeeld uh, Red Bull hebben, die hebben zo'n voorvleugel die een beetje doorviert. Die er eigenlijk uh, heel, heel strak op de bodem komt te liggen. Dat geeft ze meer downforce. Ja, dat soort ideetjes moet je dan toch maar gaan kopiëren om te kijken of je toch nog een keer voor een stunt gaat zorgen. Hij scoorde wel voor het eerste seizoen punten. Hij werd dus uh, 9 Ja. Schumacher onwaardig zou je bijna zeggen, maar ja, langzamerhand kunnen we wel de conclusie gaan trekken dat het tweede raceleven van Michael Schumacher uh, niet lijkt op zijn eerste raceleven. Dankjewel, Ronald van Dam. Gaan wij meteen door naar het EK turnen in Berlijn. Ja, gisteren richten wij ons op Joeri van Gelder, die zesde werd aan de ringen. Later vanmiddag Epke Zonderland. Maar nu die derde Nederlandse troef, Jeffrey Wammers. Hoe heeft hij het gedaan, Edwin Cornelissen? Op de sprong is hij net buiten het podium beland. Gedeeld vierde is hij geworden. Terwijl hij ja, best heel netjes heeft gesprongen. Twee sprongen die er in ieder geval mooi uitzagen. Twee kleine stapjes, dat kost dan wat aftrek. Maar het probleem bij Jeffrey Wammers is een oud probleem. Zijn sprongen zijn gewoon niet moeilijk genoeg. Degenen die op het podium belanden, die zijn aanmerkelijk moeilijker met de sprongen. En dus betekent dat dat Jeffrey Wammers eraan moet gaan werken... om ook dat niveau te krijgen, om ook die moeilijke sprongen te laten zien wil hij ooit op een grote nooi op zo'n podium belanden. Want dat is toch zijn eeuwige probleem. Hij komt steeds in de buurt, hij haalt altijd wel finales. Maar een podiumplaats, ja, daar moeten we lang voor teruggaan in de tijd. Jeffrey Wam is dus niet in het, op het podium, dus moet het komen van Epke Zonderland. Tegen drieën weten we hoe hij het gedaan heeft op de brug. Tegen vijven, zijn grootste troef, zijn uh, mooiste toestel. De rekstok, waar hij uh, ja, toch wel de favoriet is voor het goud. Gaan we wielrennen, want het is een van die zondagen in het jaar. En persoonlijk misschien wel de mooiste. Parijs-Roubaix, Sebastian Timmerman. Een unieke klassieker vanwege de kasseien. En vandaag ook vanwege het stofhappen. Het gaat verschrikkelijk hard in Parijs-Roubaix. Nog maar 89 kilometer zijn er af te leggen. Door een kopgroep van 10 renners. Het duurde heel erg lang voordat zeg maar, de groep van de dag ontstond. Want in de eerste uren van de wedstrijd werd er verschrikkelijk hard gereden. Ondanks toch een behoorlijke tegenwind. Maar uiteindelijk kwam die groep dan toch, die groep van 10 coureurs. Twee Nederlanders daarbij, namelijk Koen de Kort en Maarten Cialingi. Verder zitten daarbij twee Fransen, Boucher en Angouval. Die laatste heeft veel problemen gehad met zijn fiets. En die komt ze nu en dan weer terug. En ze nu en dan moet hij er weer af, omdat zijn versnellingsapparaat niet helemaal goed meer werkt. En verder zitten daarbij de Duitse Greipel, Elminger, de Zwitserse kamp, Zwitsers kampioen. Dokker, dat is een ploeggenoot van Koen de Kort, rijdt ook voor Skill Shimano. David Fayeux, een Canadees. Goras Stanghelje is de kampioen van Slovenië. En een tweede Duitser is het is een hectische koers. Ook nu weer een valpartij achter in het peloton. Waar we zagen net trouwens ook dat George Hinkepi een lekke ban band had. En nu ligt er weer een drietal op de grond. Met er in ieder geval twee renners van Garmin bij. Die daar op de grond nog altijd zitten en liggen. En het peloton is net als de kopgroep in een ziedende vaart. Op weg naar een sleutelpunt in Parijs de -Roubert. Altijd maar weer het bos van Valère. Dat zit eraan te komen. De kopgroep is daar nog een kilometer of twee. Van verwijderd en 2 minuten en 10 seconden rijdt daarachter. Dus het peloton, wat nog wel behoorlijk groot is, waar we Sebastian Langeveld toch een van de speerpunten van Rabobank goed voorin zagen zitten een aantal kilometer geleden. En ook de wereldkampioen Thor Hushoofd die schoof daar prima op naar voren. Hij wil vandaag zijn droom waarmaken om Parijs-Roubaix te winnen als regerend wereldkampioen. Maar dan moet hij natuurlijk wel afrekenen bijvoorbeeld met de toffavoriet en de winnaar van vorig jaar, Fabian Cancellara. En natuurlijk met de winnaar van de twee jaar daarvoor. Tom Bonen, die hem al een keer daarvoor ook eerder won. Bonen kan vandaag voor de vierde keer parijs roubaix gaan winnen. Zover is het allemaal nog lang niet. 88 kilometer nog af te leggen voor de 10-man sterke kopgroep. Zij draaien prima rond. 2 minuten en 10 seconden is de voorsprong. Maarten Cialinghi komt nu naar de kop. Ze zitten nu nog op het asfalt. Maar over een anderhalve kilometer... dan gaan zij langs die beroemde poort over de spoorweg heen... en rijden zij het Bos van in. Richten wij ons op handbal. In Arnhem wordt gespeeld in de halve finale van de Challenge Cup... De handbalacademie speelt daar tegen een Turkse tegenstander, Richard van der Made. En die tegenstander luistert naar de naam Murat Passa Belediesi uit Antalya. De eerste helft zit er inmiddels op. We zijn 3,5 minuut onderweg in de tweede helft hier in Arnhem. En de handbalacademie leidt voor het eerst in de wedstrijd, een seconde of 20, 30 geleden, 18-17. Het wordt overigens nu weer gelijk een schot vanuit de tweede lijn van de Turkse ploeg uit het zuiden. Dus 18-18. Vrij veel publiek afgekomen op deze halve finale wedstrijd in de Challenge Cup. En Het is ook een bijzondere wedstrijd, want het is de eerste keer in twaalf jaar dat de Nederlandse handbalploeg uitkomt in een halve finale. Voor het laatst was dat in 1999 toen de vrouwen van Hellas uit Den Haag. De handbalacademie is een opleidingsinstituut sinds 2006 actief onder de vlag van het Nederlands Handbalverbond. Jonge talenten die dagelijks trainen op Papendal vlakbij Arnhem. In de, uh, de competitie op woensdag uitkomen en dan in het weekend ook nog eens voor uh, de eigen club. En je kunt eigenlijk spreken na een jaar of vijf, zes dat de academische eerste vruchten wel heeft afgeworpen. Loïs Abbing, Laura van der Heijden, Daniek Snelder zijn inmiddels allemaal A-internationals. Die ook bepalende speelsters zijn geworden in de Duitse Bundesliga. En nu... Is er op dit moment eigenlijk sprake van weer een nieuwe lichting met veel jonge meiden? Maar dat het dus goed gaat, dat bewijst deze plaatsing voor de halve finale wel tegen deze Turkse ploeg. Het gaat dus gelijk op. 4,5 minuut zijn we aan het spelen. 18 tegen 19 is het nu. De sport maakt heel even plaats, want zoals we u al zeiden... in de opening van het programma volgen we uiteraard ook de ontwikkeling... in Alphen aan de Rijn op de voet. Bert, gesloten. Ja, er zijn ongelooflijk veel vragen, met name vanuit de scholen. Uh, de directeuren van de Alphense scholen vragen zich af wat ze morgen moeten doen. Er zijn ook veel kinderen natuurlijk bij betrokken geweest. Kinderen die het gezien hebben. Nou, de gemeente Alphen aan de Rijn laat ondertussen weten... dat Slachtofferhulp vandaag in de loop van de dag contact gaat opnemen... met alle directeuren van de Alphense scholen... om ze te adviseren over de begeleiding van de leerlingen. En het andere wat dat juist bekend is geworden, is dat de burgemeester... burgemeester Eenhoorn, waarnemend burgemeester moet ik zeggen... Uh, straks op bezoek gaat bij de slachtoffers, de familie van de slachtoffers... en de nabestaanden. En de burgemeester zal zich in de loop van de avond... zo rond een uur of negen, ook aansluiten... bij die stille tocht, kaarsjestocht, daar rondom het winkelcentrum. Want het is de bedoeling om een soort lint met kaarsen... rondom het winkelcentrum daar te gaan aan, uh, aanrichten. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. We horen je ongetwijfeld later terug vanmiddag. Bert gesloten. Van de eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen met ADO Den Haag tegen Vitesse. Het werd 1-0. Bij de rust was die stand al bereikt door een doelpunt van Denny Buis. Door de overwinning komt direct de plaatsing voor Europees voetbal steeds dichterbij voor ADO. Besefte ook de doelpuntenmaker Danny Buis. Ja, ongekend. Uh, Blijft maar doorgaan. Ik bedoel, uh, iedereen zei, de laatste zes wedstrijden die worden loodzwaar. En, uh, voorlopig pakken we alweer zes punten. Utrecht uit en vandaag Vitesse. Dus, daar komt het wel heel dichtbij. Groningen krijgen we ook nog thuis. Dus... Uh, ja, nogmaals, het is vier wedstrijdjes en uh, wij gaan er met z'n allen vol voor. En dat heb je vandaag ook gezien. Alhoewel eerlijk moeten zijn dat vandaag voetballen niet uh, goed was. Maar ja, die wedstrijd heb je er wel eens tussen zitten. De strijd om de vierde plaats uh, met AZ, die blijft spannend. Volgende week treffen de ploegen elkaar. ADO-trainer John van der Brom heeft er al zin in. Ja, kijk, dat is leuk. Uh, he, we, we, we, ik moet eerlijk zeggen dat ik verwacht had dat we daar met een punt achterstand uh, naartoe zouden gaan. Vooraf. Ik ben gisteren bezig kijken bij AZ, maar...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 VVV NEC 1-4, bij de rust 0-1, via Davids, Goosens 0-2, Flemings daar was hij weer 0-3, en 0-4 en Moesa uit een strafschop nog 1-4, om de eer te redden voor Venlo. Björn Flemings dus, maakte zijn 19e doelpunt alweer van dit seizoen, vertrekt na dit seizoen naar Club Brugge, maar Flemings is er wel op gebrand om het seizoen goed af te sluiten.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 Ja, vier wedstrijden nog, Jurgen. want het is de dertigste speelronde. En VVV leidt in die dertigste speelronde zijn 23ste nederlaag van het seizoen. U hoort het goed. ziet er dus niet zo goed uit voor de ploeg van trainer Willy Boese. Nee, maar goed, ik blijf doorgaan. En, uh, daar ben ik voor aangesteld en daar word ik voor betaald. En uh, wij moeten verzorgen met staf en uh, ik als eindverantwoordelijke... dat deze ploeg de volgende week tegen Rode West staat. Je moet gewoon doorgaan in je missie.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 Aan de thuisverstrijd tegen Herakles. En na vier minuten overtreding van Looms van Herakles in het eigen strafschopgebied. Die krijgt een rode kaart. Strafschop van Willem 2. En Willem 2 komt door 1-0. Niks aan de hand zou je zeggen tegen tien spelers. Maar ja, maar dan. Tien van Herakles. Die komen op 1-1 door Everton. 1-2 Everton. 1-3 overtoom. Maar een penalty. 1-4 Everton. Willem 2 komt nog iets terug. 2-4 Halilovic. 2-5 overtoom. En vlak voor tijd ook nog 2-6 door Kwanza. Wat een uitslag tegen 10 spelers van Herakles, Willem II. Zo dik verliezen terwijl het voor Willem II de laatste strohalm was. Trainer Gert Hekers. Ja, maar goed, je ziet dan hoe je de wedstrijd begint. Dat het ook duidelijk was hè? dat het de laatste strohalm was. Dat we enthousiast beginnen. en Dat we de volle klappen. Dat we druk zetten. En de kans creëren. De, uh, daarna een penalty krijgen. Een rode kaart. wedstrijd in de handen en daarna gebeurt wat, uh, wat ons veel te vaak overkomt... dat we dus uh, ja, op dat moment niet de rust in het elftal kunnen krijgen... om een wedstrijd te controleren. En, en dan loop je ook tegen Heracles weer, ook met tien man, achter de fight aan. En, en dat is gewoon het ontluisteren. Maar uh, aan de andere kant is het ook wel bekend. Ja, volgend seizoen dus Veendam, Telstar en Eindhoven, Willem II. Uh, dan nog even naar Heracles. Everton maakte drie van de zes goals voor Heracles. En daarmee evenaart hij in dit seizoen nu al de 14 goals... die hij vorig seizoen maakte. Mijn bedoeling is uh, nog meer doemen te maken... Dan uh, voor het seizoen. Ja, ik heb al 14 gemaakt. En ik denk kan nog meer. Met uh, zo'n ploeg als u. Krijg je uh, altijd goede ballen. En uh, als we afmaken, uh, dan wel, kan wel meer maken. Excelsior, de Graafschap was de vierde wedstrijd gisteravond. 0-0, een punt wat de Graafschap goed kan gebruiken. De ploeg voelt zich nu wel veilig. Er kwam zelfs feestmuziek uit de kleedkamer. Maar een polonaise heeft er eerder toch niet gelopen, hè?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 En vrijdagavond was er ook al een wedstrijd. AZ eh, verspeelde kostbare punten, zoals het heet. 1-1 thuis tegen NAC. De stand de top 3 moet nog in actie komen. Komen zometeen in actie Twente, PSV en Ajax. Ze hebben respectievelijk 63, 61 en 58 punten uit 29 wedstrijden. Vierde nu ado 54 uit 30. Vijfde AZ met 53 uit 30. En Groningen staat de zesde met 50 punten uit 29 wedstrijden. Onderin 13e Feyenoord 34 uit 29, De Graafschap 34 uit 30, 15e Vitesse 32 punten uit 30 wedstrijden. En dan op na-competitie plaatsen Excelsior en VVV met respectievelijk 26 en 17 punten en Willem II 12 punten uit 30 wedstrijden. Het programma voor vanmiddag. zometeen meteen beginnen Ajax, Groningen, Twente, Roda en Utrecht Feyenoord. En later vanmiddag om half vijf PSV Herenveen. Parijs, Roubaix en het bos, Sebastien Timmerman. En het grootste slachtoffer in het bos, Tom Bonen. Drievoudig winnaar van Parijs. Roubaix stond daar in één keer moedersiel Alleen eigenlijk als het ware. En links en rechts werd hij voorbijgereden door allerlei andere renners. Die uh, zichtbaar verrast naar hem keken. Van hé, hey, daar staat Tom Bonen. Hij had een probleem met de fiets. Ik denk met de ketting of het versnellingsapparaat. In ieder geval was hij wel zelf bezig in eerste instantie om dat te repareren. De handen zwart van uh, eigenlijk de troep die van die ketting afkomt. Maar hij moest toch gewoon wachten op de ploegleiderswagen. En dat duurde lang voordat hij een nieuwe fiets kon krijgen. Zit wel weer op de fiets. Maar hij rijdt toch behoorlijk ver achter het peloton. We hebben hem nog niet het bos uit zien komen. Het peloton is inmiddels al wel anderhalve minuut dat bos van Valère uit. En daar via de oortjes, want deze koers mag gereden worden met communicatie... komt dat nieuws natuurlijk ook door bij de renners via hun ploegleiders. En er wordt doorgereden vooraan dat peloton dat 1 minuut en 40 seconden... achter de 10 koplopers rijdt bij die koplopers is nog altijd Maarten Charlinghi en Koen de Kort. En vooraan in het peloton, daar is nu ja, een lichte afscheiding. Een aantal renners probeert daar weg te rijden. We zagen trouwens ook dat Lars Boom heel goed door dat bos van Valère heen wist te komen. En nu is er een groepje van zo'n zes rijders... waar Lars Boom volgens mij, of is het Langeveld, de weer bij zit nee, het is Lars Boom zo te zien aan de rood-wit-blauwe mouwtjes... ten teken dat hij in het verleden Nederlands kampioen is geweest. Lars Boom sluit inderdaad daar netjes aan voorin dat, uh, dat groepje rijders... Uit dat probeert weg te rijden uit het peloton. Björn Leukemans ondertussen de kopman van Van Ook in de problemen. Hij kwam ter val net na het Bos van Waller. En sluit nu aan in een groepje waar volgens mij Tom Bonen ook in zit. Die zit daar inderdaad bij. Tom Bonen is uh, aan het terugkeren richting dat peloton. Dat probeert hij althans. Hij heeft daar in ieder geval Gert Steegmans bij hem als een van zijn ploeggenoten. En volgens mij is uh, Kevin van Impen de andere ploeggenoot. Twee ploeggenoten dus voor Tom Bonen. Die probeert om terug te keren in, de peloton, in het peloton in deze zeer hectische Parijs-Roubert. Vooraan nog steeds die tien koplopers met twee Nederlanders... dus Maarten Tjallingi en Koen de Kort. 1 minuut en 20 seconden is de voorsprong. 80 kilometer nog te rijden. De vrouwen van de handbalacademie tegen de Turkse Murat Pasa. Richard van der Maaren, het ging gelijk op. Ja, maar nu is het verschil gemaakt. Ik denk dat er al een kruis door het uh, team kan van Monique Tijsterman, de Nederlandse handbaltalenten. Want een hele, hele slordige, slechte fase van de handbalacademie heeft ertoe geleid dat het verschil inmiddels opgelopen is tot zeven doelpunten. In het voordeel van de Turkse ploeg uit Antalya 1825 is op dit moment de voorsprong voor die ploeg uit uh, het zuiden van Turkije. En dat betekent dat de handbalacademie dat in de komende 20 minuten waarschijnlijk niet meer zal Goed maken en er dus ook geen finale plaats in zit voor dit team. Radio 1, het nos journaal. Bijna 1 minuut over half drie hier is de Jong. Bij winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de slachtoffers van het bloedbad van gisteren. Vanavond is er een herdenkingsbijeenkomst en over een half uur geeft de gemeente een persconferentie. Nederland is er teleurgesteld over dat de IJslandse bevolking... het akkoord over IJsave heeft verworpen in een referendum. Nederland en Groot-Brittannië krijgen nog 3,8 miljard euro van IJsland terug. Die is voorgeschoten voor spaarders van de failliete IJslandse bank IceSafe. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. De militaire vakbonden beginnen dinsdag met acties... tegen de bezuinigingen bij Defensie. In de aanloop naar de landelijke actiedag op 16 juni... worden er zo'n 30 kantinebijeenkomsten gehouden... om te horen wat het personeel van de bezuinigingen vindt. Dinsdag is de eerste actie in Havelte. En in Groningen zijn na een achtervolging twee mannen opgepakt... die een spoor van vernieling hadden achtergelaten. De mannen van 20 en 22 stalen vannacht een auto... pleegden drie mislukte overvallen. Ze reden twee mensen aan die lichtgewond raakten... en verder vernielden ze ruiten, reden ze tegen verkeersborden... en een geparkeerde auto. Daarna kwam de politie ze op het spoor... en gooide de bijrijder spullen naar de politie tijdens de achtervolging. En uiteindelijk vloog de auto bij Veendam uit de bocht... en kwam in een greppel terecht. Dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden op de A1 richting Amersfoort... tussen Knopend Muidenberg en Knopend Eemnes. zorgen op dit moment uh, voor een file bij Knoopend Muidenberg... richting Amersfoort voor 4 kilometer. En de andere kant op bij Muiderslot staat 3 kilometer file. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle... tussen Afrit Elspet en het Harde 3 kilometer door een gekantelde paardentrailer. Als laatste de A59, Noordhoek richting Zierikzee. Tussen de Volkerak, Sluizen en Den Bommel, 3 kilometer. Wij richten ons op de drie voetbalwedstrijden die om half drie zijn begonnen in de Eerdivisie. Bij alle wedstrijden werd trouwens een minuut stil te houden... voor de slachtoffers van het schietincident in Alfa aan de Rijn gisteren. Het rondje langs de velden beginnen wij bij de koploper. Twente, Roda JC, Henk Kok. We hebben een ruim een minuut gespeeld in de Grootsvest. Een buitengewoon belangrijke wedstrijd voor de FC Twente. Roda is min of meer al zeker van uh, plaatsing voor de, voor de play competitie. En Twente wil natuurlijk landskampioen worden. Hij heeft een dramatische nederlaag geleden bij Villarreal, 5 tegen 1. En het is natuurlijk de vraag hoe Twente deze nederlaag heeft verwerkt. Je kunt in één week heel veel verliezen en ook heel veel winnen. Ik denk even terug aan de wedstrijd van Twente tegen PSV. Een prachtige overwinning. Twee prachtige doelpunten van Theo Janssen. Maar vandaag, na die 5-1 nederlaag tegen Real moet Twente gewoon weer bewijzen dat het er staat. En ik denk dat Roda toch wel even in de beginfase van de wedstrijd... probeert een soort ja, ja, vertrouwenstest af te nemen bij de FC Twente. Roda nu even terug naar de doelman. Dat is nog steeds Proust. Die ton is geblesseerd. Het is een derde wedstrijd van Proust. Even een Hensburg. In dit geval was het Van Buijsen, maar Red Janssen laat gewoon doorspelen. En Roda gaat bouwen aan een aanval. Bal helemaal naar de rechterkant van het veld. Die bal die gaat naar Jonker, ter hoogte van de achterlijn, komt de voorzet. Maar de bal bij de eerste paal in de handen van de doelman van de FC Twente, Michailov. Twente in een zeer duidelijke opstelling. Die Twente, de opstelling natuurlijk was in Villa, bij Villarreal ook wel duidelijk. Maar achterin bij Twente gewoon vier man op rij. Rosales, Viskroff, Vilaat en Buijsen. De Jong is er niet bij in de voorroute. Daarvoor speelt Janko. En dan Ruiz is in de basisopstelling begonnen. En aan de andere kant Schaddi. En de middenveld, het bekende middenveld van Brama, Theo Jansen en Landzaad. FC Twente via Rosale speelt de bal af naar Ruiz halverwege de helft van Roda. Ruiz gaat vanzelfsprekend even naar binnen. Probeert altijd naar binnen te gaan. En dan heeft Jansen, althans dat heeft hij gezien, hij heeft geconstateerd dat er een overtreding is begaan door Hadouier. Vrij schop dus voor de FC Twente. Meestal is het de bal dan wel voor Theo Janssen. De afstand tot het doel van Proes is denk ik, ja, pak een beet, een meter of 28, à 30 Ik denk niet dat die bal in één keer op de goal gejaagd kan worden... Dat mogelijkerwijs het hoofd van Wiskrof of het hoofd van Janko... vanzelfsprekend gezocht wordt door Theo Janssen... een beetje aan de rechterkant van het veld. Vrij schop wordt genomen met denken been komt hij ingelopen... en dan is het Proes die net op de rand van de vijf meter... die voorzet van Janssen gewoon uit de lucht plukt. We hebben gespeeld ruim drie minuten stand in NskD 0-0. Amsterdam dan, waar ze vooral hopen op van alles. Ajax-Groningen, Ronald van der Geer. In elk geval op een uh, overwinning, Tom. Terwijl Ajax-balbezit heeft na drie minuten 0-0 stand. Bal komt via Soleimani in de buurt van uh, Doeman, Brian van Loo. Zodanig in de buurt dat de keeper hem kan pakken. En dat El Daoui dus niet kan reageren. Het is nog 0-0. Dik gewijzigd Ajax in opzichte, ten opzichte van vorige week. De wedstrijd tegen Herakles. Emicilio is er nu niet bij. Ligt geblesseerd op de bank. Eusbilic speelt voor hem. Deli Blind natuurlijk niet. Geblesseerd rest van het seizoen eruit. En Boyles, Nicolai Boyles, die 19-jarige Deen, heeft dus een eerste basisplaats te pakken. Ziet nu overigens dat landgenoot Enevolts bij hem wegloopt. Maar die bal weer inlevert. Vertongen is terug. Oliguer dus niet. En Van der Wiel staat weer rechtsachter. En dat zou dan betekenen dat Anita op de bank zit, Maar de boer heeft besloten dat Anita op het middenveld staat en dat Eno een plekje op de bank heeft moeten innemen. Boylissen overigens schakelt zich nu in bij een Ajax-aanval. De eerste paas vanaf de linkerkant niet goed. Afvallende bal nog wel voor de voeten van El Hamdoui, Maar die krult vanaf een meter of twintig iets aan de linkerkant. De bal voorbij de goal van FC Groningen. Bij Groningen is Kieftenbelt geschorst, Hyarije zakt een lini. En Holla kent daardoor een entree in het elftal van Pieter Huistra. Die vorig seizoen hier nog belofte trainer was in Amsterdam. En nu Rijken als het heeft uitgekeken naar dit duel. 0-0 stand na 4 minuten bij Ajax FC Groningen. En dan altijd een beladen wedstrijd. FC Utrecht tegen Feyenoord, Frank Wielaert. Met hier ook na vier minuten nog 0-0 op de klok. En bij Feyenoord op doel weer terug. Mulder. Hij is weer hersteld van schouderblessure. Kan vandaag dus gewoon starten in de basis. Leerdam staat rechtsback vandaag. Omdat Swerts natuurlijk geschorst is. Na die overtreding op Martens vorige week. En Leerdam normaal gesproken op het middenveld tegenwoordig spelen. Het was zo aardig om voor één keertje nog rechtsback te willen staan voor zijn trainer. En op linksback staat Martins Indy Gewoon nog altijd keurig netjes opgesteld. Feyenoord in de opstelling. Als je dat mag verwachten. Bij Utrecht hadden ze wat meer personele problemen. Eerst even kijken wat de Moesje doet. Op aangeven. Daar richting Neesu. Maar daar wordt Mulder gewoon keurig. Die zit er tussen. De doelman van Feyenoord. De eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd. De Moesje, de aangever. Neesu. De linksback van Utrecht. Was daar bijna de afmaker. Maar die kon daar geen voet tegen aankrijgen. Dus na vier minuten nog altijd die 0-0 stand. Bij Utrecht een paar wijzigingen. Schud terug in de basis. Dat heeft te maken met het feit dat Forstermans vorige week geblesseerd uitviel. Zulo heeft zich. Eerste basisplaats. De jonge Australië staat rechtsbek vandaag. Omdat Cornelissen geschorst is. En Lenski is ziek. Voor hem staat de teruggekeerde uh, Silberbauer in de basis. Silberbauer teruggekeerd ook van een schorsing. Dan zijn de personele zaken allemaal keurig netjes bijgewerkt. en gaan we eens kijken of Martins in die bal kan binnenhouden aan de zijlijn. Maar dat lukt hem niet. Schiet hem eroverheen. Dus kan Zulo gaan ingooien voor Utrecht. De openingsfase niet zo heel erg heftig. Het uh, gras is wat lang gelaten. Om het in ieder geval nog een beetje op gras te laten lijken. Het veld is... Uh, niet zo goed als het eruit ziet, hebben we geleerd hier vorige week. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Adon Den Haag. dat zie je vandaag ook wel een beetje terug. Het is een beetje stoeien voor de spelers af en toe. Omdat de bal niet zo heel erg lekker loopt. De bal intussen achter en dus kan vorm de doeltrap gaan nemen. En Utrecht in de openingsfase niet sterker dan Feyenoord. Feyenoord brutaal weg het initiatief nemend in Galgewaard. En de doeltrap, daar neemt vorm dan ook even alle tijd voor... om in ieder geval te zorgen dat iedereen netjes op zijn plekje staat. Utrecht, na vijf minuten nog, 0-0 tegen Feyenoord. Kijk, voor mij één uitslag uit de Serie A. Ja, Italiaanse competitie door een later treffer van Luca Toni won Juve... thuis met 3-2 van Genua. En er is ook een wedstrijd, houden we u ook van op de hoogte... in de eerste divisie. Belangrijk voor de koppositie. Nu Zwolle steeds meer punten morst. RKC speelt thuis en wil graag winnen van de Go Ahead Eagles. Maar het staat nog 0-0 na zeven minuten. Kaffee kaffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens mag in mijn prachtig mooi. Het is een prachtig mooie dag, oh, het is een prachtig mooie dag, nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag... Wij gaan naar de Galgenwaard in Utrecht. Frank Wilaert. Daar ja, is het 1-0 geworden voor Feyenoord, dat de goede openingsfase dus beloond met een goal. De doelpuntenmaker uit de corner Martins Indy. Een beetje bij de weertype. Prachtig mooi dag Daniel Lovus. We gaan naar Utrecht, Feyenoord. Feyenoord vroeger voorsprong, maar het zie is nog ver, Van Wieler. Ja, ja, het is nog lang, niet, uh, nog lang niet gebeurd. Maar het is wel lekker voor de wedstrijd natuurlijk. Utrecht dat even een tandje bij moet schakelen. Dat vergat al vanaf de eerste seconde te doen. Uh, 9 minuten onderweg, 1-0 voor Feyenoord. Dus ik gaf de goal aan Martins Indi, Maar het is hier ook een prachtig mooie dag. En dit is ongeveer het enige stadion als de zon schijnt dat je daar middenin kijkt. En dus had ik er niet zo'n heel groot goed beeld in. Het was wel een hele grote donkere jongen, maar wel fair die uiteindelijk de goal maakte... En dus komt de goal natuurlijk volledig terecht op zijn naam. Mooi voor hem. Hele tijd afwezig geweest. De laatste weken weer voldoende speelminuten gekregen. En nu dan weer belangrijk voor zijn ploeg door snel die openingstreffer te maken. Even opletten. Vrije trap Utrecht. Mertens achter de bal. Bal richting de eerste paal. Daar waar uh, volgens mij, en nou moet ik dus echt heel voorzichtig worden: uh, het, het duplan is die daar uh, de bal tegen zijn hoofd aan krijgt. En de bal uiteindelijk naskopt voor Utrecht. Mulder kan dus de doeltrap gaan nemen. En Feyenoord zal eventjes in ieder geval op adem willen komen. Want Utrecht moet uh, uh, natuurlijk een tandje bijschakelen. Hebben ze ook onmiddellijk gedaan na die openingsgoal. De, de uittrap kort van Mulder. Nu uiteindelijk dan toch lang in de richting van Verde. maken. dus. Bisseswaar krijgt een tik in de rug van Neesu. Vrije trap zegt Bas Nijhuis. De scheidsrechter hier vandaag. En uh, inderdaad die minuut stilte dus gek genoeg gisteravond bij uh, de wedstrijden geen minuut stilte. Maar vandaag hebben, we, hebben ze bij de KNVB er iets langer over na kunnen denken. En vonden ze het uh, blijkbaar toch wel uh, goed om dat te doen. Vlaar na de vrije trap die uh, richting de middenlijn is genomen. En uh, Vlaar, die uh, vervolgens Martins Indië speelt... die wil heel snel Wijnaldem inspelen. spelen. Dat lukt niet. Uw plan neemt over voor Utrecht. Even terugleggen richting Wuitens. Maar Feyenoord zit er gelijk kort op via Castanjos. En dus is het lastig uitverdedigen voor FC Utrecht. Neesu zoeken naar Mertens natuurlijk aan de linkerkant. Hij speelt in de schaduw. Kan die bal goed zien aankomen. En dan wil de moesje daar een bal aannemen. Met de Vrij in zijn rug. De moesje valt. Dan doet hij dat niet zo heel erg snel. Wil graag een vrije trap. Krijgt hij niet. Hij is niet de enige die een vrije trap wil in, in, in de Gal het publiek wil dat ook graag, maar het gaat niet gebeuren. Feyenoord kan overnemen en eventjes nog genieten van die 1-0-voorsprong... die na 11 minuten op het bord staat in Utrecht. Uh, gisteren was het trouwens nog wel een minuutje stilte, hoor. Bij uh, Willem II was het en ook bij ADO, dat thuis speelde gisteren en met 1-0 won. Um, gaan wij weer eens, uh, naar de Arena AIS Groningen, Roland van der Geer. Al 11 minuten bezig en nog altijd een 0-0 stand. Het begin van Ajax was veelbelovend met een schot van Soulemani dat keurig gekeerd werd door Van Loo. Ten koste van een corner en we hebben nog wel een inzet gezien... die op de borst kwam van Elham de en Uiteindelijk via de spits van Ajax, dus naast de goal belandde... van Brian van Loo. Als je verder een beetje om je heen kijkt hier in het stadion... wat redelijk gevuld is, er zitten er geen 51.000... maar de 40 worden wel gehaald vandaag. Valt vooral op dat het publiek vandaag in de revolutie... die kruifontketend heeft heeft massaal de partij van Johan Cruijff heeft gekozen. Veel spandoeken die roepen eigenlijk om de komst van, van Johan Cruijff. Revolutie, welkom terug Johan Cruijff, kom om per direct onze trots te redden. Dit soort spandoeken hangen vandaag in de Amsterdam Arena. Ja, en het publiek wacht dan verder nog en hoopt eigenlijk nog op een uh, attractieve wedstrijd... tegen FC Groningen dus, gespeeld door uh, Ajax. Groningen is nog uh, niet in de buurt van Vermeer geweest. Moet vooral toezien dat Ajax veel balbezit heeft. Maar heel veel kansen creëert uh, de ploeg van Frank de Boer ook niet. Nu is er een onder de schepping van FC Groningen. Van Stenman op eigen helft. Aan de linkerkant wil hij er dan vandoor. Reusbilić steekt de benen uit en maakt de overtreding. En de scheidsrechter, wie het we nog niet hebben genoemd, Van Boekel geeft dus een vrije trap aan FC Groningen. Dat gewoon vooral gedoseerd en geconcentreerd zal willen spelen. En niet in de val zal willen lopen. Vooral geen ruimtes weggeven en Ajax maar later combineren. En Ajax verzuimt tot nu toe om dat in een heel hoog tempo te doen. Waardoor er dus weinig gevaar is tot nu toe voor FC Groningen. Harrier met balbezit aan de rechterkant. Legt de bal achter de laatste linie. Dan wil Sparft daar wel naartoe. Maar die bal is zo hard dat hij uiteindelijk over de achterlijn gaat. Bij Ajax en Kenneth Vermeer dus een doeltrap kan gaan nemen. Sterker nog, de grensrechter heeft zelfs een overtreding gezien. Die ene volt ze maakte op Jan Vertongen. Beiden waren daar in de buurt bij die bal die over de achterlijn ging. En dus een vrije trap genomen inmiddels. Vermeer kan dan in een das van het veld Anita vlak voor zijn eigen strafstapgebied aanspelen. En die kan hem meegeven aan André Ooyer. De routinier die nog altijd de plaats inneemt van Toby Alderwereld. Stoomt dus op richting de middenlijn. Gaat dan eens kijken waar hij kan afspelen. Korte combinatie met Eusbili. Iets. Ajax gaat wel weer bouwen aan een aanval. Maar na 13 minuten is het nog altijd 0-0 in de Arena. Twente-Roda, Henk Kok. Twente maakte van de week ook wel een wat vermoeide indruk. Is er iets van terug te zien nu? Nou, nee. Dat, dat, dat kan ik 1-3 2, niet zien in deze wedstrijd. Het is een gelijkopgaande wedstrijd. En FC Twente heeft zelfs een hele goede mogelijkheid gehad... om, om een voorsprong te nemen tegen Roda. Een paasje binnendoor van Brama, De middenvelder op een En Shardley kwam 5 voor Proes. Maar hij had de bal beter laag kunnen neerschuiven. En de schoot een beetje op ideale hoogte in voor Proes. Op een meter of 7, 8 afstand. En Proes heeft deze inzet. Een ideale mogelijkheid om op 1-0 te komen. Keerde hij. Maar er zijn ook wel mogelijkheden geweest voor Roda. Trouwens, voor De Loge, Jansen en. Ook vormen moest even van een doelpoging worden afgehouden. Het is buitenspel voor Lansard. Ik zie de grens met de vlag omhoog gaan. Dus deze aanval van de FC Twente is afgelopen. Nou, grote vermoeidheid, ja, ja. Wat moet je daarvan zeggen? Dan zou je eigenlijk een, een conditionele test moeten doen. Geestelijke vermoeidheid kan je me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel een klap gehad bij uh, Villa Real. Een buitengewoon goede ploeg, laten we dat ook uh, even constateren. Het is uh, nu de Loge. De Loge gaat schieten. Een slecht schot van de Loge. Twee, drie meter binnen een 16-meter gebied. En die schiet die bal voor langs. En dan zie je toch in die ...verdediging van de FC Twente... ...dat ze daar te veel steekjes laten vallen... ...te veel mensen, de lopende mensen... Die krijgen enige vrijheid van die verdediging van Twente en van de middenvelders. Theo Jansen heeft zich al een keer flink nou, boos gemaakt. Ook op de scheidsrechter Ed Jansen. Hij kreeg een gele kaart en is voor de volgende wedstrijd geschorst. Theo Jansen, een gele kaart omdat hij uh, te gevaarlijk inging op Adouir. En ik vond dat eerlijk gezegd een terechte gele kaart. En misschien had hij sowieso nog wel of in deze wedstrijd of in een van de volgende wedstrijden een gele kaart genomen. In verband met de laatste wedstrijd, bijvoorbeeld tegen Ajax en ook nog tegen Aatoen en Haag. Maar laat ik gaan kijken wat hier zich beneden op de grasmat gaat afspelen. Het is buis de link verdediger, die kiest voor een lange bal op Brahma, die is doorgelopen. Dan wordt die bal weggekopt door Wiela, jarenlang gespeeld voor de FC Twente. Ik kijk nog even naar het scorebord. We wil graag even deze aanval meenemen. Dit is Brahma, die sluit me in de voeten van Lansaat. Nee, een hele slechte paas. Ook even een misverstandje. Lansaat ging wel en hij ging niet. En Brahma dacht, hij gaat wel, hij gaat echt doorlopen. En dat deed hij niet. Had Lansaat het wel gedaan, dan had hij die paas van Brahma zomaar kunnen oppakken. We hebben 16 minuten gespeeld en de stand hier in NSKD 0-0 parijs roubaix Kunnen we al topfavorieten wegstrepen, Sebastian. Tom Bonen mag je zo langzamerhand gaan doorstrepen. Hij was onderweg terug naar het peloton. Het verschil was op een gegeven moment nog maar 25 seconden. En vervolgens op zone nummer 14, Tilois, heet die zone, ging Bonen onderuit. Het was Michael Barry, dat is een Canadees van Sky, die als eerste onderuit ging. En Bonen ging daar vol overheen en stond er net nog steeds naast zijn fiets. We zagen ook dat er een Rabobankrenner betrokken was bij die valpartij. Maar het was niet te zien wie dat was van Rabobank. Over Rabobank gesproken, Maarten Chalingi is op dit moment de koploper in Parijs-Roubaix. Met nog 68 kilometer te gaan is hij weggereden op diezelfde zone van Tilois bij zijn negen medevluchters. Maar het verschil is niet groot. Een seconde of tien slechts. Chalingi overlegt met de ploegleiding via de communicatie. Wat moet ik doen? Op 35 seconden volgt een volgende achtervolgende groep. Dat was de groep met Lars Boom. Maar Lars Boom is daaruit weggevallen door een lekke band en zit inmiddels weer in het het eerste deel van het peloton. Die achtervolgende groep bestaat nog wel uit Johan van Summeren, Lars Bak, Jurgen Roelands, Manuel Quinziato, Matthew Heyman, Bedenkoek en Frederic Guédol, de laatste Franse winnaar van parijs roubaix Zij rijden dus op een dikke halve seconde, daar, een uh, halve minuut, daar weer een uh, halve minuut, drie kwart minuut achter, het eerste deel van het peloton, waar we voor de eerste keer Fabian Cancelara naar voren zagen komen. Maar Fabian Cancelara, die heeft volgens mij nog maar één knecht bij hem in de buurt, en dat is is Stuart O'Grady. O'Grady volgde daar een tempo aan. Cancellara zat in tweede positie. Tor Russoft zagen we nog goed zitten. Boom die werd teruggepakt door dat peloton. En Langeveld zat er ook nog goed in. 35 seconden is de voorsprong van de kopgroep waar Charlinghi weer wordt bijgehaald door zijn negen medevluchters. We hebben dus weer 10 man aan de leiding. Op de achtervolgende groep laat ik het maar de groep van Summeren en Roelands noemen. Peloton rijdt op twee minuten. Het is een hectische fase in Parijs-Roubaix. 67 kilometer zijn nog te rijden. Als Chalingi die het etensakje heeft aangepakt en dat aan het leegplunder is. Datzelfde geldt voor de groep daarachter. En de volgende zone die is alweer dichtbij. Nog een kilometer of twee. En dan gaan we naar de zone van Orgie. En ook dat is een hele lastige zone. 1,4 kilometer is die slechts lang. Maar daar uh, liggen de stenen ook heel erg uh, slecht. In die zone van Orgie. Ik was nog vergeten te vertellen trouwens dat er nog meer pech was voor de ploeg, Wat ook de schaduwkopman, om het zo maar te noemen, Sylvain Chavanel reed lek. Maar die begint nu weer aan te sluiten in het eerste deel van het peloton. Hij is dus terug, redelijk eh, weer in een goede positie van de koers. Maar dat kunnen we dus niet zeggen na die valpartij van de drievoudig winnaar Tombo. Krijg voor mij de uitslagen van de vrouwenhockeycompetitie. Den Bos Amsterdam 2-0, HGC Kampong 0-3, Laren Rotterdam 5-1, Oranje-Zwart HDM 0-0, Pinocchio HCKZ 2-1, Hurley, SJC 2-2. Den Bos ruim aan de leiding weer, Laren SJC in Amsterdam in playoff-positie. Onderaan erg spannend voor HGC Zwitserland en Rotterdam. We gaan naar het man ook. Ja, sorry, dat gaan we maar meteen doen. Hè. OZ Bloemendaal, Tim Steens. Ja, mooi affiche. De topper in de hoofdklasse. Dus de nummers 1 Bloemendaal en nummer 2 Oranje-Zwart. Het verschil tussen beide ploegjes is 4 punten. Bloemendaal heeft zich al officieel geplaatst voor de play-offs. Want de eerste vier die doen dat. En Oranje-Zwart wil eigenlijk wel nummer één worden in de competitie. Want dan heb je, je sowieso geplaatst voor de play-offs natuurlijk. Maar dan heb je ook geplaatst voor de EAL. De Euro Hockey League. En dat willen ze natuurlijk graag hier in Eindhoven. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben trouwens hier zes minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. Eén gevaarlijk moment gehad voor Oranje-Zwart. Een strafcorner die werd uh, er goed uitgelopen door uh, uh, Rogier Hofman. De eerste uitloper bij uh, uh, Bloemendaal. Hij liep dat uh, die push van Mink van der liet keurig eruit. Dus uh, ja, wat dat betreft is er nog uh, niet veel gebeurd hier. Maar ik zei al, het belang van de wedstrijd is groot. Sjoerd Marijnen, de coach van Oranje Zwart, heeft gezegd van... ik wil alles op alles zetten om hier vandaag te winnen. Nou, we zullen even kijken hoe dat gaat. Ze verloren de heenwedstrijd trouwens uh, in november 2010, dus vorig jaar. Verloren ze met 3-1 op Bloemendaal. Dus uh, ze hebben nog wat goed te maken van die uh, eerste wedstrijd in de competitie. Is de finale van de Challenge Cup nog haalbaar... voor de Nederlandse vrouwen van de handbalacademie, uh, Richard? Ik vrees van niet, Twan. Uh, 33 is, uh, het, uh, is het verschil. Drie doelpunten dus in het voordeel van Murat Passa uit uh, Antalya. Het verschil was zeven doelpunten. Maar de Handbalacademie heeft zich wel hersteld in de tweede helft. In de laatste twintig minuten. Nu dus een verschil van drie doelpunten. Maar de return moet volgende week natuurlijk nog gespeeld worden. En daar wint deze ploeg uit Antalya eigenlijk uh, continu in de uh, Challenge Cup. De Handbalacademie heeft zich in de kwartfinales ontdaan van Pisek. Dat was al een knappe prestatie. Een ploeg uit Tsjechië. Maar ze zijn niet opgewassen tegen deze Turkse ploeg. Die in de tweede helft na een minuut of tien eigenlijk de basis legden voor een. Goede return volgende week in tal aan Antalya. De ploeg die ook wordt aangemoedigd door een groot aantal Turkse fans hier aan de overkant. Die vieren feest, die klappen, die zingen. Want er is eigenlijk vooral in de... Tweede helft, één ploeg geweest die echt dominant heeft gehandbald. Veel goede schutters, veel lengte. En de handbalacademie is te afhankelijk van een paar speelsters. Zoals Roxanne Bovenberg en Sanne van Olven. Maar die lag in de tweede helft ook aan banden. Nu een goede breek nog van de handbalacademie. Die bal wordt goed afgemaakt vanaf de linkerkant. Linkerhoekspeelster Van Nijf. Zij scoort en een half minuutje dan nog te spelen in deze wedstrijd. 32, 33. Maar vooraf zei Monique Tijsterman, de coach van de handbalacademie. Het verschil moet eigenlijk... Een doelpunt of vijf zijn in het voordeel van onze ploeg. Anders dan wordt het wel een heel, heel lastig verhaal. Goed, laatste seconde van de wedstrijd. Tussen Murat Passa uit Antalya en de Handbalacademie. Dat het dus niet gaat redden in deze wedstrijd. Het verschil weliswaar teruggebracht tot één doelpunt. Maar het zal te weinig zijn voor de return volgende week. Laatste twee seconden nu nog met de vrije worp voor Murat Passa. Dat schot dan in de muur. En zo wint Murat Passa dit duel in Arnhem. Met 32 3 33 van de handbalacademie en moet het wel heel raar lopen, wil de finale inderdaad nog gehaald worden. Ga gaan naar het turnen, Edwin Cornelissen, want Rek is zijn grote specialiteit, maar Epke Zonderland kan meer hè? Die kan uh, ook heel aardig uh, brugturnen ja. en dat heeft hij zojuist gedaan. Hij liet een mooie oefening zien. Iets minder mooi dan in de kwalificatie. Wel iets minder zuiver. Dat merkte hij dan ook wel in de score. Ietsje lager geëindigd. Maar hij staat tweede met nog drie turners te gaan. En dat biedt dus perspectief op een podiumplaats. Zeker als je bedenkt dat de nummer één van de kwalificatie. De Sloveen Petkovsek, een oud wereldkampioen. van de brug afviel. Kortom, tweede positie op dit moment voor Epke Zonderland. Wellicht dus een medaille op de brug. En dat zou een hele mooie bonus voor hem zijn. We houden u op de hoogte en we gaan weer eens een rondje langs de voetbalvelden maken. Te beginnen in Enschede bij Twente Roda. Henk Kok. Twente speelde absoluut niet goed, maar de stand is nog 0 tegen 0. En als gewoon Twente niet goed speelt en gemiddeld Roda JC wat dreigender is, wat gemakkelijker voetbal... heeft Twente wel de beste mogelijkheden gehad. Ik heb zojuist nog een goede kopkans gezien voor Janko. Maar Janko toch een man die, die goed kan kopen. Die kopt die bal wel 4, 5 meter naast. Maar laten we gaan kijken naar de aanval van Roda. Over de rechterkant via een veld. Via de loge. Paas even in. Wordt de bal even teruggepleegd dus naar Willem Janssen. Willem Janssen, is trouwens het volgend jaar voor Twente speelt. Maar natuurlijk moet je spelen voor Roda in deze wedstrijd. Want Roda is degene gewoon die je betaalt. Dus moet je ook gewoon spelen. Bal in de 16 meter gieten. Het scope probeert die bal even terug te leggen op Jonker. Dat is in elk geval mislukt. En je ziet. ja, Je hebt me zo straks de vraag gesteld, Tom. Of, of Twente een beetje moe is. Maar ik heb de indruk dat ze niet al te veel vertrouwen hebben. Want ze gaat zoveel mis in die paasing. En dan durft hij verdediging. En die durft ook niet echt door te schuiven. En dan kun je onvoldoende druk zetten op diverse tegenstanders. Het is nog 0 tegen 0 hier in Enschede, En we hebben 24 minuten gevoetbald. Gaan we naar Ronald van der Geer. Ajax-Groningen ook nog 0-0. We hebben geen onderbrekingen gehad. En dat na 24 minuten en één keer een groot applaus vanaf de tribunes. En dat was toen Kenneth Vermeer een bal ging ingooien aan de rechterkant. En dat geheel volgens de normen en waarden deed die daarvoor gelden. Groot applaus, goede jurywaardering. Maar voor de rest gebeurt er eigenlijk bitter weinig in de Amsterdam Arena in de eerste 24 minuten. Ajax heeft balbezit, Ajax probeert het wel. Maar ik heb het woord baltempo net al een paar keer in de mond genomen. Het is een beetje gezapig en Groningen staat in een hechte organisatie. En probeert er dan zo af en toe in een counter eens uit te komen. Maar is er ook niet bij Succesvol in Boylussen. Gaat nu een vanaf de linkerkant richting het grasopgebied van FC Groningen. Zijn schot smoort, maar blijft wel het balbezit. Voor Ajax over in de as van het veld. Anita zoekt iets verder op rechts van de wiel. En dan nog verder rechts staat Eusbilic. Die kan misschien eens langs Tenman gaan en met een individuele actie. Die bal is voor de goal gegooid. Durft hij niet aan. Speelt van de wiel aan in de as van het veld. Het is daar zo druk. Combinatie Elham de Wiel van de wiel. Van de wiel dan weer terug naar Eriksen. Twee, drie meter voor het strafschopgebied. Gaat Eriksen wat naar de linkerkant. Balletje wat achter Soleimani gegeven. Waardoor de aanvallen van Ajax ook weer terug moet naar Boylissen. Die staat halverwege de helft van Groningen. En dit ziet er wel aardig uit. Uh, Boilissen speelt namelijk Elham de aan combinatie Eriksen de Jong... ...lepelt de bal dan uiteindelijk vanuit de as van het veld het strafschopgebied in... ...maar op de linkerpunt van het strafschopgebied is daar uiteindelijk Brian van Loo... ...die de bal wegplukt voordat Sulemani maar kan denken aan schieten of voorzetten... ...en zo blijft het dus 0-0 uh, na 25 minuten in de Amsterdam Arena... ...en die is het allemaal nog niet heel verheffend... ...wat misschien wel de 45.000 toeschouwers vandaag in het zonnetje zittend te zien krijgen. Dan gaan we nog even naar de gewaard Utrecht, op achterstand tegen Feyenoord, Frank. Daar was bijna verandering in gekomen. Zeg. De Moerje die uh, een uh, voet krijgt tegen de voorzet van Mertenzaan. Maar Mulder lag daar uitstekend in de weg. Prima reactie van de doelman van Feyenoord. Daardoor nog altijd 1-0 na 25 minuten voetballen. En uh, nu wat uh, protesten van met name Mertens in de richting van uh, Nijhuis. Even een onderhoud van Mertens met Wijnaldem. En dan kunnen we weer gewoon doorvoetballen. Feyenoord was beter, maar nu neemt Utrecht langzaam maar zeker het initiatief uh, weer wat uh, in eigen hand. In het eigen stadion natuurlijk. Zulo bijvoorbeeld met een actie langs Mijayichi heen. Probeert de bal in te spelen richting de Moesje. Die raakt de bal totaal verkeerd. Komt dus niet bij Duplan en dan kan Feyenoord weer gaan ingooien. Feyenoord miste ook nog een enorme kans op 2-0 via een uh, kopbal van... Van Weer uit een standaard situatie. De eerste goal viel al uit een corner. Gemaakt uiteindelijk door Ver. En nu was er de kopkans van Miyaichi uit een ingooi van Leerdam. Doorgekopt door Ver. En uiteindelijk uh, Miyaichi de bal tegen de lat. Overtreding nu gemaakt door de Japanner En kan uh, Utrecht een vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van Feyenoord. Vanaf de rechterkant Strootman achter de bal. Die zal die bal met zijn linkerbeen dan moeten gaan indraaien. Richting de tweede paal. Natuurlijk zoeken naar het hoofd van de moesje. Ik hoop dat we die nog net even mee kunnen pikken op die vrije trap richting de moesje of mulder. Het is uiteindelijk niemand en uiteindelijk toch mulder die de bal dan uh, oppakt. Na een klein half uur voetballen feit het dus nog altijd op 1-0 in Utrecht. Dat is dus 1-0 Ajax Groningen 0-0 Twente Roda 0-0 en een divisie lager belangrijk voor de promotie RKC Go Ahead 0-0. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme en dus Weer een doop. Pak weer 50 jaar later. Jukai. Jukai is een Japans woord wat letterlijk betekent geven en ontvangen van de voorschriften. Luister vanavond naar de documentaire Help, ik word Boeddhist. Jukai is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Over zen, discipline, schuld en boete